7 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck en Tim Overdien. Een heel opmerkelijke diefstal vanmiddag in Feyenaard. Straks de uitlag van de politie. De spanning stijgt in Kiev, waar Spanje en Italië straks gaan strijden om de Europese voetbaltitel. Het nieuws van 7 uur van de NOS. Mark Visser. De wereldberoemde grafmonumenten in de Malinese stad Timbuktu zijn voor de tweede dag op rij aangevallen door islamitische rebellen.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 De Partij voor de Dieren pleit voor maatschappelijk verantwoord produceren en consumeren, waarbij consumenten reële prijzen betalen. Volgens Diemen is het schadelijk dat voor vier saté-stokjes in de supermarkt niet meer dan 49 cent moet worden betaald. Ze zegt de groenste en meest hervormingsgezinde agenda te hebben. Ze wil onder meer de hypotheekrenteaftrek afschaffen, de AOW-leeftijd verhogen en de duur van de WW verkorten. Nederlandse mannen hebben op het EK Atletiek in Helsinki goud gewonnen op de 4x100 meter estavette. De ploeg liep met 38-34, een nieuw Nederlands record. Zilver was voor Duitsland, brons voor Frankrijk. Nederlandse estafette dames wonnen eerder op de middag het zilver op de 4x100 meter. Hun tijd van 42 seconden en 80 honderdste is ook een nieuw Nederlands record. Duitsland won goud, Polen brons. En de eerste etappe van de Tour is gewonnen door Peter Sagan, De Slovaak versloeg in de sprint de Lichtberg op de Zwitser... en gele truidrager Fabian Cancellara. De Noor edward Boasson hagen werd derde. De etappe ging van Luik naar Seren en was 198 kilometer lang. Bauke Mollema die finishte als vijfde, Robert Geesink werd zevende. Dan nog het weer vanavond droog en helder. Morgen soms sluibewolking en enkele stapelwolken, maar ook geregeld zon. Het de graad of 22. Dagen daarna wordt het weer een paar graden warmer, maar het neemt ook de kans op een bui toe. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Ik heb mijn VWO-diploma gehaald bij Luzac. Het was een superjaar. Ik heb er hard voor gewerkt, maar ik heb het nu wel. Kijk op Luzac.nl en maak een afspraak op een vestiging bij u in de buurt.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 Nou, we gaan eerst even de vragen stellen voor een vreemde diefstal uit een kofferbak van een auto in Fijnaard. Hier zijn Tom van Hek en Tim Movertiek. Fijnaard is een klein dorp in Noord-Brabant. Jessica van Pelt van de Politie-Brabant, goedenavond. Goedenavond. Wat is er gestolen? Laten we daarmee beginnen. Uh, er zijn twee koffers gestolen: zwarte trolleykoffers, uh, met daarin uh, gereedschappen. Die gebruikt worden door een medewerker van een begrafenisonderneming. En die koffers daarin zitten onder andere medische gereedschappen die gebruikt worden voor de laatste verzorging van overledenen. En dat zijn gereedschappen die ja, kwalijk kunnen zijn voor mensen die niet goed weten hoe je daarmee om moet gaan. Hoe bedoelt u kwalijk? Nou, er kunnen bacteriën aan zitten omdat uh, die medewerkster van die begrafenisonderneming dus uh, ook uh, verzorging doet aan mensen die zeg maar, uh, ja, met een scalpel uh, littekens moeten worden bijgesteld, zodat ze toonbaar zijn. Uh, en er zitten ook andere medische gereedschappen in, die dus met bacteriën besmet kunnen zijn. En als je daarmee zelf, als je nog leeft, in aanraking komt, kan dat dus schadelijk zijn en kunnen ziektes veroorzaken of erger nog tot overlijden leiden. Uh, wat kan er dan precies gebeuren? Stel je voor dat de, de, de dief de koffer openmaakt en de bacterie op zijn lichaam krijgt. Wat kan, er, wat kan er dan gebeuren? Wat zijn dan de, de, de eerste gevolgen? Nou, dat weet ik niet precies. Ik ben uh, zelf geen medicus. Uh, wat wij te horen hebben gekregen van de medewerkers van de begrafenisonderneming... is dat zij al jarenlang die gereedschappen gebruikt. Uh, en omdat ze daar zelf mee op overledende werkt, uh, hoeft zij die niet te steriliseren... Uh, zij ontsmet die gereedschappen wel met alcohol, maar als je een medisch, uh, apparaat niet uh, steriliseert, dan kunnen bacteriën worden overgebracht. Maar als dat levensgevaarlijk kan zijn, waarom zitten die spullen dan in de kofferbak van een auto? Ja, dat is ook voor ons een vraag. Uh, wat we hebben begrepen is dat die mevrouw uh, natuurlijk op verschillende plaatsen moet werken en daarbij haar auto uh, veelvuldig nodig heeft. Uh, waarom zij die koffers in de auto heeft laten liggen uh, tijdens haar vakantie, dat is ons ook niet duidelijk. Dat ze was een vakantie? Zij was inderdaad uh, op vakantie en uh, vandaar dat wij vandaag de melding hebben binnengekregen van haar uh, met de aangifte dat de koffers weg zijn, uh, maar zijn die kunnen al eigenlijk? wat langer weg zijn. Ja, hoe lang was ze op vakantie? Uh, wat ik heb begrepen was uh, vanaf de 22 juni uh, op vakantie, dus dat is al uh, wat langere tijd. Dus het is goed mogelijk dat de dieven die koffers hebben opengemaakt dat ze ziek is? Ja, dat zou inderdaad uh, kunnen en uh, wij willen dus ook heel erg graag dat mensen die die koffers vinden of er iets van af weten contact opnemen. En die koffers heel voorzichtig behandelen en vooral de gereedschappen niet uh, eruit te halen. Geeft u dan zo'n goed signalement? Nou, het zijn uh, voor zover ik heb gekregen gewoon standaard uh, koffers. Zwarte koffers met uh, wieltjes eronder, trolleykoffers. Uh, ja, hoe ziet een koffer eruit? Zoals iedere koffer. En gaat u deze mevrouw ook aanspreken op het feit dat ze die dingen in de kofferbak heeft gelaten? Of is dat iets voor een ander onderzoek? Nou, ik neem aan dat dat uh, meer uh, ligt in de verhouding met haar uh, werkgever... En dat zij zich daar uh, moet verantwoorden. Hoe dan ook, de koffers zijn gestolen uit een auto in West-Brabant in Feyenoord. Jessica van Pelt van de politie daar. Dank u wel. Graag gedaan.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 Daryl Hall en John Outs. Keren we eens even terug naar de tour van vanmiddag. Want in die gele trui verraste hij iedereen toch met een aanval in de laatste kilometers. We hebben het dan over Fabian Cancellara. Mooi vertoon van lef, of panache zoals de Fransen dat noemen. De Zwitser oogste er grote waardering mee bij een hele hoge gast van de toerdirectie. Niet zomaar iemand. Eddie Merckx volgde de etappe in een van de directiewagens. En hij liep ook Jeroen Wielaar tegen het lijf. Finale de quadruple du monde maillot jaune. maillot jaune, véritablement panache. Na dat vertoon van Panache, na die verrassende aanval op het laatst, valt hij in uw armen, Fabian Cancellara en die Merks. Een man naar uw hart neem ik aan. Ja, absoluut. Als je ziet, uh, de jongen heeft uh, dit jaar veel uh, pech gehad en uh, het is echt uh, een prof, procent. En uh, ik ben heel goed bevriend met hem, sinds jaren. En uh, ja, dat is de reden waarom ik uh, is met hem. Uh, en is een heel groot kampioen. Hij wacht niet. Uh, nee, hij gaat aanval. Uh, ik denk, uh, ja, hij woont in Luik. Nog Luik was Luik-Luik niet gewonnen, maar hij woont in, de, hij woont in, de, in de Luik winnen. En uh, ja, spijtig genoeg is hij op een uh, sterke uh, sagan. Uh, ik denk... Uh, ook, ik denk niet dat uh, als je 22 jaar bent, en je kunt hier winnen. En je uh, klopt een kanserader die in topconditie is, dan, dan hebben vele veel mogelijkheden. En ik denk niet dat er iemand kan uh, kloppen voor de groentrug. U rijdt in eigen land, nadat Elio Di Rupo al geweest is. En de koning moet nog komen. Maar eigenlijk bent u het voor een paar dagen, toch? Nee, nee helemaal niet. Ik... Uh, ik ben heel tevreden dat een tour start in België. Als je ziet Ook hoeveel mensen er aanwezig waren gisteren op de proloog en vandaag langs de weg. Het is ongelooflijk. Ver weg in Amerika neemt druk op een andere vriend van u toe, Lance Armstrong. Johan Bruineel zit thuis om dezelfde reden. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het een beetje excessief. Ik denk uh, hij is uh, niet vooroordeeld van, uh, van de staat. En nu uh, de, de charnering op hem u uh, zat, ik vind het een beetje nodig. Dank u wel. Eddy Merks in gesprek met uh ons Jeroen Mielaard. Wij gaan uh, verbinding zoeken met onze Jeroen Guter, de man die vanavond uh, voor de televisie de finale gaat verslaan... tussen Spanje en Italië en al in het stadion in Kiev is het neergeschreven. Jeroen, goedenavond. Tom, goedenavond. Uh, ja, de finale. We hebben net ook nog een stelling in onze uh, uitzending gehad... over dat toernooi. De meeste mensen vinden het toch een klein beetje tegenvallend toernooi. En als we dan al heel positief zijn... is het vooral Italië wat veel lof oogst... en Spanje wat nog niet helemaal beproefd is. Deel, deel je die mening? Uh, dat zijn eigenlijk drie stellingen in één. Ja. Nou, Laat me ik met het eerste beginnen. Ik vind het toernooi uh, wel aantrekkelijk. Want de meeste ploegen hebben de wil getoond om aan te vallen. Er zijn diverse echt zeer aantrekkelijke wedstrijden geweest. Nou ja, als je dan teleurgesteld bent dat Nederland eruit is, dan kan ik me voorstellen dat je minder geniet van zo'n toernooi. Maar als je dat eventjes loslaat, dan was het toch genoeg te bleven hoor. Ik heb in ieder geval veel leuke wedstrijden gezien. Welke sporten Y nou ja, de halffinale Italië-Duitsland uh, is wel bijna een klassieker geworden. Maar ik heb uh, bijvoorbeeld uh, hier Zweden-Engeland gezien. Dat was echt een leuke wedstrijd. 1-0, 1-2, 3-2. Uh, ik vond uh, Oekraïne-Zweden een geweldige wedstrijd. Waarbij, uh, ja, okay, als, het, als het thuisland uh, een wedstrijd wint... en het is de eerste wedstrijd, ja, dat zorgt ook voor wat extra leven in het toernooi. Nou, dat gebeurde natuurlijk door die twee goals van Shevchenko. Ik vond uh, onvergetelijk toch wel de, de paninka-penalty van Pirlo... In de wedstrijd Italië Engeland. Maar ik heb bijvoorbeeld ook in Polen, daar was ik daar zelf niet bij. Maar heb ik wel een aantal hele goede wedstrijden gezien. Met name in, in groep C, waar we nu de twee finalisten van zien. Maar de wedstrijden waarbij Kroatië betrokken was. Ja, dat waren ook echt goede wedstrijden. Waarin echt werd gevochten en gevoetbald en, uh, en aangevallen. Dus uh, al met al uh, vind ik het in dat opzicht een heel... Uh, heel... Ja, prima toernooi eigenlijk. Gewoon we stelling 2 van uh, Tom over Spanje wat nog niet op zijn volle kracht uh, zich heeft laten zien. Deel je die bijna? Ja, ja, nou ja, op volle kracht. Misschien kunnen ze op dit moment niet beter. Hè? Deze spelers hebben allemaal een ongelooflijk zwaar seizoen achter de rug. Sommige spelers die, uh, die spelen nu uh, wedstrijd 70. En uh, het voetballen op het niveau zoals zij dat gewend zijn in de Primera Division en de Champions League. Dat is natuurlijk ook nog weer een heel ander verhaal dan uh, bijvoorbeeld in de Eredivisie. Dat zijn uh, aanslagen op de fysiek en eigenlijk ook wel uh, op je mentale vermogen. Je moet toch elke keer weer uh, jezelf opladen om een topprestatie te leveren. En dan kan ik me voorstellen dat tijdens zo'n toernooi... dat het misschien allemaal even niet helemaal lukt. Dat de benen uh, niet zo vol zijn als normaal. En uh, dat het met het hoofd ook niet helemaal is uh, zoals zou moeten. Maar goed, nu komt die finale eraan. en We gaan nu zien wat Spanje echt waard is. Ik vind overigens wel... Kijk, er wordt nu uh, gedaan alsof de manier van voetballen van Spanje dat dat, uh, heel uh, voorspelbaar en saai en, uh, en vervelend is. Ja, dat vind ik wel een brug te ver, want het is wel echt ongelooflijk moeilijk en, en daardoor heel knap wat ze doen. Alleen ja, het is wel echt super geduldig en uh, af en toe zou ik wel eens willen zeggen, van, nou, knal die bal eens naar voren, ren erachteraan en probeer een goal te maken. Als je kijkt naar Italië, de, de verrassing voor iedereen. Je zei zelf ook al, Italië, Duitsland, Italië. Het is allemaal Italië. Het gevoel hier in Nederland is dat er 16 miljoen mensen voor Italië zijn ongeveer. Uh, kan het nog stuk met Italië? Want het lijkt bijna alsof iedereen maar verwacht dat het ook maar even gaat gebeuren hè, vanavond. Nou, dat, dat, dat zal zeker niet gebeuren. Want uh, ja, ik, wil, ik weet niet hoeveel tijd we hebben. Ik wil de statistieken er nog wel even bij pakken. Wat betreft Spanje... Die hebben in uh, de laatste 17 wedstrijden op een groot toernooi... dus dat begint in uh, oostenrijk Zwitserland 2008... dat gaat dan door naar WK 2010 Zuid-Afrika... en dan dit toernooi in uh, Polen-Oekraïne. 17 wedstrijden. Hebben ze er 14 gewonnen. Twee gelijk gespeeld. Maar die twee hebben ze dan uiteindelijk na strafschoppen gewonnen. En eentje verloren. Ja. En dat was de openingswedstrijd uh, in uh, Zuid-Afrika tegen Zwitserland. En in... Uh, deze drie toernooien hebben ze negen knock wedstrijden gespeeld. Daarin hebben ze nul tegengoals. En zo heb ik nogal een aantal van dit soort ja. statistieken. Maar ja, dat, dat geeft natuurlijk wel een klein beetje aan... hoe zwaar die opdracht voor Italië is om hier straks met de beker te gaan staan. Dat ja, maar gaat dat... echt niet even 1, 2, 3 gebeuren. Daar heb ik ook wat andere statistieken voor, Jeroen. Want Spanje en Italië hebben 31 keer tegen elkaar gespeeld. Spanje wint acht keer, Italië tien keer, twaalf keer gelijk spel. Maar ze hebben nog nooit tegenover elkaar gestaan in de finale. Nee, ja, nou ja, goed dat klopt. En een finale is een wedstrijd op zich. Maar veel van dat soort uh, wedstrijden zijn natuurlijk wel in een ver verleden gespeeld. En het merendeel was vriendschappelijk. Maar oké, okay. uh, van de wedstrijden die ergens omgingen op een groot toernooi... daarvan uh, heeft Spanje uh, er niet één gewonnen. Eentje gelijk. Dat was weliswaar één van die, uh, die twee waar ik het eerder over had. Die ze wonnen na strafschoppen. En dat was in 2008. En ze hebben elkaar natuurlijk ontmoet in de eerste wedstrijd van, uh, van dit toernooi. Dat is ook bijzonder. Dus uh, ze hebben elkaars nieren al geproefd. En uh, dat zal toch leiden tot een klein beetje andere uitgangssituatie... aan het begin van deze wedstrijd. Wat kun je daaruit leren, uit die 1-1 van het eerste duel in de groep frustratie? Ja, uh, om te beginnen was dat een, uh, was dat een prachtige wedstrijd. Zeker uh, voor mensen die graag ook uh, wat, wat, wat dieper naar voetbal kijken... als het gaat om tactiek... Spanje begon daar in een 4-6-0 opstelling, dus uh, zonder echte aanvallers met uh, Fabregas in de spits. Maar die stond er eigenlijk alleen maar om Pirlo voor de voeten te lopen en dat lukt ook heel aardig trouwens. Uh, en, en Italië, ook door blessures ingegeven, begon toen in een 3-5-2 met drie verdedigers, vijf middenvelders en twee spitsen. En uh, dat, dat zorgde voor echt een hele interessante wedstrijd. Uh, ik denk trouwens dat we vandaag een andere wedstrijd te zien gaan krijgen. Ik denk dat uh, Italië toch doorgaat op de manier zoals ze nu de laatste drie wedstrijden hebben gespeeld. Met uh, vier man achterin, met een ruit op het middenveld en twee voorin. En uh, ja, Spanje zal zich daar ook een klein beetje op moeten instellen. Maar ik denk dat die wel weer gaan beginnen met een, uh, met een valse spits. Omdat zij natuurlijk wel hebben geleerd van de manier waarop uh, Engeland en Duitsland het onderspit hebben gedolven. Als het gaat om het bestrijden van Pirlo. Dat is niet gelukt. De finale is in Kiev. Er zijn meer Spanjaarden dan Italianen. Hebben wij in ieder geval begrepen daar. Maar de neutrale toeschouwers, zeg maar. Is die uh, pro-Italië verwacht? Je? Is, die, is die stemming daar ook uh, erg pro-Italiaans? Mm, dat durf ik niet zo te zeggen. Maar gezien uh, de twee voorgaande wedstrijden waar ik bij ben geweest. Van Italië. Uh, daar was het wel zo dat de stemming al dan niet tijdens de wedstrijd... ...omsloeg in het voordeel van Italië. Wat mensen herkennen is dat er een elftal in het veld staat, en dan heb ik het over Italië... dat knokt, dat vecht, dat sleurt... dat probeert uh, aan te vallen en te scoren... en uh, soms is het uh, schitterend wat ze laten zien... en op andere momenten is het misschien een beetje onbeholpen. Maar in ieder geval gaan ze ervoor. Dus is eigenlijk is het nog uh, in, in, in, in de wereld van de normale voetbalsupporter... terwijl het, uh, het universiteitsvoetbal van Spanje... Ja. dat spreekt steeds minder mensen aan... En dat merk je dan zeker als het stadion gevuld is met heel veel neutrale toeschouwers. En dat zal vanavond het geval zijn. Merk je vaak dat de stemming toch een beetje doorslaat in het voordeel van de, de ploeg die, die dan eigenlijk iets minder is. Zegt Jeroen Guter, NOS ja, commentator. Hoe staat het met jouw wedstrijdspanning? Het is eerste finale. Ja, nou ja, die is er wel, Tim. Ja, die is er wel. Uh, ik zou liegen als ik zou zeggen ik, uh, ik ben totaal onbewogen. Ik heb uh, dat heerlijke gevoel van vlinders in de buik. Dat is uh, gezonde wedstrijdspanning. En ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. En uh, ik, ik was twee uur geleden was ik al in het stadion. Dus uh, dat geeft al mijn gretigheid een beetje aan, denk ik. Je klinkt nu als een voetbaltrainer. Nou ja, ja uh, Goor, uh, uiteindelijk uh, ben ik toch gewoon meer voetbalsupporter <laughs> dan <de> trainer, hoor. <laughs> en ik moet er nog een beetje bij werken. Nee, ja, goed. Het is natuurlijk uh, als klein jongetje dan... Uh, nou ja, ik hoef niet voor anderen te spreken. Ik praat voor mezelf. Uh, ik, ik kan me niet anders herinneren dat ik, uh, dat ik heb geleefd voor dit soort wedstrijden om ze te zien. Uh, goed, goed, vanaf het moment dat ik, dat ik, echt kon, uh, uh, dat ik het echt kon bevatten. Ja, nou oké, okay, dan keek ik naar dat soort wedstrijden. En uh, dan denk je nooit na bij. Oké, okay, uh, ik zou er ooit zelf eens een keertje kunnen zitten als commentator. En als dat dan gebeurt op zo'n avond als vanavond, ja, dan is dat gewoon bijzonder. Veel plezier. Veel plezier. En dank dat je ons woord wilde zijn, Jeroen. En veel succes vanavond. Jo, dank je. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Tom van der en Tim Overdijk. Rigger fingers. I follow you toch? We gaan het aan doen. I follow rivers. <laughs> Spanje, de Europese wereldkampioen, gaat op voor zijn derde grote finale. Sinds 2008 is is ongelooflijk eigenlijk. De ploeg heeft afgelopen jaren de toon gezet. En toch, toch, u hoort net ook van Jeroen Rutte, lijken er hier daar wel wat scheurtjes in het Spaanse bastion te komen. Er is wel wat kritiek op de speelwijze van Spanje. Weinig verheffend, saai hier en daar zelfs, vinden sommige kritikasters. Maar hoe ervaren de Spaanse fans in Kiev dat dan? Edwin Cornelissen ging ook vandaag voor ons op onderzoek uit. De ring rondom het Olympisch Stadion in Kiev, enorm complex, die is er klaar voor. De fanshops die zijn ingericht, de drankverkopers staan al klaar. Er wordt in het stadion nog wat getest met het geluid. Maar veel mensen zijn hier nog niet op de been, de hekken zijn nog dicht. Dus lopen we maar even naar buiten. En ja hoor, daar zijn ze. De Spaanse fans. De Spaanse fans. Vol vertrouwen. Today Spain 2, Italy 0. <laughs> Italiano maricon. <laughs> maar we moeten het toch eens even hebben over Spanje dit toernooi. Want er wordt wel wat kritiek geuit over het spel. Dat zou nog niet heel erg verheffend zijn. Uh, we play very well, very well. Yeah. Yeah. I think that right now it's a good team. But uh, I think that uh, maybe two years in the World Cup is better... Want de mensen people is Maar tired you know but uh, I think this is good I think it's in in football to win uh, Italy. En dan is er ook die kritiek die je veel hoort dat uh, het uh, voetbal van Spanje een beetje uh, slaapverwekkend is. No boring. No boring. No boring. Ah nee, begin daar niet over bij de Spanjaarden. Ik denk zo so. is if you uh, realize is like uh, if you compare it like Barcelona, if you realize that uh, er uh, there are too many people players uh, from Barcelona club. De Spaanse ploeg heeft veel spelers van Barcelona en die spelen volgens een bepaalde stijl, dat tiki-taka voetbal. Maybe people say that is boring because it's is a football like you you remember tiki-taka, remember? En dat gaat soms een beetje langzaam, niet heel spectaculair. Is slow maar eh nou, I don't think so. I don't think so. It's boring. Dus nee, geen kritiek op La Roca en ook niet op de bondscoach, Del Bosque. Nou, nou, Mr. Potato. Del yeah. bosque is the, the best. De bosque is the best. Is Mr. Potato. Yeah. De aardappel wordt hij wel genoemd. Yeah, because he looks like a potato, yeah. <laughs> dus ja, hoe je het ook went of keert, saai of niet. Ik draai me eens even om naar het stadion. En ik zie daar de enorme afbeeldingen van een Spaanse en een Italiaanse supporter. De gezichten beschilderd. En daartussenin een immense afbeelding van die trofee waar het allemaal om gaat. De cup. Waar Spanje om gaat strijden. Heel veel renners aan de stad. Nog niet kennis langs de kaan. Bestieren. De vleet vaast op het metaal en de spieren die stond strak. Elke berg heeft zijn verhaal, geen een meter, die is vlak. Naar boven, naar boven, door de zomer. was het zover in de tour, hè? Nog boven. Echte tourmuziek, hè, Tom? Zoals je zei, ja. naar boven. Zo eindigde het ook vandaag in Sereng. Dan horen we straks Wouter over. En de uh, Amazing Stroopwavens, je weet het nog. Eerst de avond van het nieuws, daarvoor hebben we natuurlijk Mark Visser. Weelberoemde grafmonumenten in de Malinese stad Timbuktu... zijn voor de tweede dag op rij aangevallen door islamitische rebellen. Salafistische Ansardine-groepering zegt niet te zullen rusten... voordat alle 16 plaatsen met mausolea in Timbuktu zijn verdwenen. UNESCO, die de monumenten deze week op de werelderfgoedlijst zette... toen Ansardine met de aanvallen dreigde, heeft de acties scherp veroordeeld. De rebellen zeggen dat ze handelen in de naam van Allah. Partijleider Marianne Thieme heeft op het verkiezingscongres van de Partij voor de Dieren uitgehaald naar de traditionele partijen. Ze zei dat de koers van die partijen leidt tot een onhoudbare situatie in termen van mededogen en duurzaamheid. Thieme pleit voor maatschappelijk verantwoord produceren en consumeren, waarbij consumenten reële prijzen betalen. Volgens haar is het schadelijk dat voor vier saté stokjes in de supermarkt niet meer dan 49 cent moet worden betaald.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 1 uh, over half 8. Spanje kan vanavond dus voor de derde keer op rij... een grote titel pakken. Als dat lukt, dan is dat met recht een unieke prestatie. We gaan aandacht besteden straks ook aan de volkslieder, Met name dat van Italië, want over Spanje hebben we laatst al een reportage gehoord. Maar we gaan het eerst even hebben over de Tour. U hoorde eerder al Mollema en Gezink over de etappen van vandaag. Sebastian Timmerman ging naar de bus van Vacansolei om Wout Poels, ook heel goed gereden... goede tijd, de nummer 41 van vandaag te spreken. Gedoester wel. Hoe kijk je terug op de rit van vandaag? Ja, blij dat we echt zijn begonnen. Dus ja, dat was een mooi ritje. Er was op papier een aankomst die jou moet liggen. Je hebt in het verleden bewezen ook dat je kunt sprinten. Hoe ging, hoe ging die finale? Nou ja, op zich wel goed. Alleen het ging heel snel. Dus ik was blij dat ik me goed van voor kon handhaven. En uh, ja, toen de sprinter... Ik wilde eigenlijk nog mee sprinten, Maar daar had ik even de power niet meer voor. Dus, uh, dus daar zat er niet in. Waren jullie verrast door die aanval van Cancela? Ja, die reed wel sterk weg. Dus uh, ja, wel knap hoe uh, die weer rijdt. Sagan uh, had ik al een beetje op gegokt dat hij uh, hier wel goed zou zijn. Maal dus, uh, ja. je een beetje of niet? Uh, nee, helemaal niet. Nee. Ik zat mooi in de eerste groep. Dus uh, nou is gewoon uh, ja, overleven tot de eerste rustdag en uh, kijken hoe we dan voorstaan. Ja. En dan gaan we verder. Het feit dat er geen tijdsverlies is geleden is het, uh, is het belangrijkste vandaag. Ja, daarom. Ik bedoel, het is toch wel uh, een venijnige aankomst. En, uh, ja, geen tijd verloren, dus dat is goed. Je hebt vorig jaar een deel van de Tour kunnen rijden... voordat je ziek moest uitvallen. Uh, was het weer een beetje schrikken van de hectiek? Want het is toch anders dan, dan elke andere koers, zou je altijd rennen zeggen? Uh, was dat weer even opnieuw winnen voor je? Ja, vooral uh, het publiek langs de weg natuurlijk. Maar ook uh, in de peloton merk ik ook wel een nervositeit. En er wel wat valpartijtjes weg. Dus dat heel goed opletten. En uh, ja, blij dat de echte kop er nou gewoon vanaf is. En, uh, dat we lekker zijn begonnen. Waar zit jij dan? Ben jij iemand die de kant op zoekt? Of zit je liever een beetje achterin het peloton Of juist een beetje het midden? Nou ja, het beste is van voor te zitten. Maar dat wil iedereen altijd. Maar het lukt me nou wel voor heel goed om goed van voor te handhaven. En vaak zie je daar het beste. En uh, ja, hopen dat we dat de drie weken langs kunnen doen. De eerste eelt van het, uh, van het ellebogenwerk zit op de ellebogen? Ja, ik ben niet zo'n duwer. Maar uh, misschien komt er nog wel een beetje eelt op. Met een beetje eelt van Wout Pools in gesprek met Sebastian Timmerman. Nog een ruim een uur en nou dan gaan de mensen zich klaarmaken voor de volle van de finale van het EK voetbal. Spanje, Italië. We weten van Spanje dat het volkslied daar geen tekst kent. Italië heeft dat wel en wordt ook behoorlijk meegezongen, zo weten we. Uh, het zijn liederen met een verhaal. Matthijs Deen bezocht de Italiaanse Daniela Tasca, schrijfster van het boek... en de maakster van de gelijknamige documentaire De Spaghetti Flat. Het verhaal van het Italiaanse volkslied, ook al bekend onder de naam Fratella d'Italia... di me? Io avevo io, Fratelli d'Italia, l'Italia s'edesta, desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte. L'Italia chiamò. E, e heb Broeders van Italië. Italië is opgestaan met de helm van Scipio, het hoofd getooid. Waar is de overwinning? Laat haar voor Italië buigen, want als Slavin van Rome is hij door God geschapen. Sluiterijen tot een koord. We zijn tot de dood bereid. Italië roept. Dat is heel uh, zwaar. En weet iedere Italiaan wie Scipio was? Nee, okay. helemaal niet. Nee. Dus al die, uh, al die historische referenties, dat kent, dat kent niemand. Het is niet voor niks dat het ook door een patriot ge geschreven is, door Mameli. Nou, Mameli was een jonge uh, patriot, zeg maar, die 1848 meegemaakt heeft. De revolutie, ja. De revolutie, ja. ook in Italië. Uh, dus hij heeft inderdaad uh, dat gedicht geschreven en... Uh, ja, op een gegeven moment kwam een uh, muzikus de tekst tegen. Uh, die heeft gewoon uh, binnen één dag heeft gewoon een muziekje <laughs> daarvoor verzonnen. Veel mensen vinden dit niet echt een muziek uh, wat bij een volkslied hoort. Maar alsof het gewoon inderdaad iets van Verdi is. Ik begrijp inmiddels, want uh, ja, daar was ik ook niet zo van bewust... dat dat de bedoeling was, want de, de tekst is heel ingewikkeld... Als je ook weer zo'n ingewikkelde muziek uh, hebt, dan kun je niet echt nazingen. Maar het is wel zo dat in een sportstadion wordt het uit volle borst meegezongen. Ja, ja, absoluut. En ik had de indruk dat je zo net zelf ook wel geraakt was. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik was geraakt ook omdat ik... Natuurlijk in, uh, in de beelden zag ik uh, carabinieri en uh, hoge uniform. En mijn vader was ook een carabiniere. Dus dat, dat raakt mij natuurlijk ook. Bij wat voor gelegenheden zingen jullie het eigenlijk? Nou, zingen, dat gebeurt niet zo heel vaak. Luisteren naar of kijken naar, natuurlijk gebeurt het wel bij de 2 juni bijvoorbeeld, Vest van de Republiek. Maar dat is eigenlijk niet zo uh, emotioneel zoals bij de sportdingen. Uh, bij sport zingen we dat echt met, ja, met passie en met, uh, uh, ja, met, met emotie natuurlijk. Zeker als wij gewonnen hebben van het andere team. Fratella d'Italia, Tom, dat gaan we vanavond horen. Kwart voor negen en ze zingen het allemaal mee. Some pain and misery And now you are standing On my doorstep Telling me How much you need me mm -hmm, Baby, ain't nobody home Nobody's home mm -hmm. Ain't nobody home Nobody's home How many times I begged for you to come home And said, letting me alone Through my burning tears I saw you walk away. And now you begging me to forgive you. But this time, baby, it's your turn to pay Baby, ain't no baby. Mm -hmm. Some changes turn me upside down. Mogen ze best nog een keer draaien, toch? Lekker nu nummer, he? Ongelooflijk. Heerlijk nummer, BB King met uh, Ain't Nobody Home. Spanje kan vanavond het geschiedenis schrijven door de trilogie te voltooien. Het winnen van drie toernooien op rij. EK, WK en dan weer een EK. Edwin Struis, voetbaljournalist van Nieuwsport, legt uit hoe bijzonder dat is. Ja, dat is natuurlijk ook nog nooit vertoond in de geschiedenis van het voetbal. Dus dat blijkt al hoe, hoe bijzonder het natuurlijk is. Uh, west duitsland toen nog had, uh, had de kans in 1976. Hè. Ze waren in 72 Europese kampioen, 74 wereldkampioen. Dus in 76 uh, nou ja, konden ze dan uh, die trilogie uh, uh, afmaken. Maar alleen uh, ja, toen kwam de, de Panenka-strafschop. Zoals we allemaal nog wel weten sinds uh, Pirlo uh, dezelfde cursus uithaalt. Dus ja, uh, ja, als Spanje dat gaat redden... Ja, dan uh, is dat uh, een ongelooflijke prestatie. Want ja... Dat betekent dat je in, in vier jaar tijd een, een, een ontzettend hoog niveau hebt gehouden. Ja, en dat, dat is niet aan iedere aan ieder team gegeven. Dat hebben we aan Nederland kunnen zien. Ja. Is dat inderdaad wat het zo bijzonder maakt? Dat constante niveau gedurende een lange tijd? Het constante niveau van presteren. Ze hebben natuurlijk ook één een en dezelfde bondscoach gehad. Dat is natuurlijk ook wel overzichtelijk geweest. Dezelfde speelstijl. Het bekende en door sommigen al saai genoemde tiki-taki-voetbal. Wat ik een belediging vind. Want probeer maar zo'n team te vinden dat toch met... Ja, dominant uh, voetbal, uh, aanvallend voetbal wil spelen. Dus dat, uh, dat vind ik een belediging. Dus ja, ik ben helemaal niet klaar met dat Spanje. Voor mij mogen ze ook uh, wereldkampioen worden als het op een mooie manier gebeurt. Want uh, zie jij een tendens ook in hun spel? Is het, is het altijd uh, zo goed en zo uh, best gebleven als dat het in 2008 was, 2010 was? Of, of zie je toch wel, inderdaad ook omdat je nu de kritiek ziet toenemen, dat dat wat in verval raakt? Nou, dat zie je dus wel. Uh, en dat zie je juist op dit toernooi. Dat het toch allemaal net even wat minder is. Er de, de, de sluipt toch wat de onzekerheid in. Uh, de patronen zijn niet meer zo vanzelfsprekend. Uh, kijk, het moet natuurlijk ook allemaal ja, naadloos kloppen. Hè? Tot op de milliseconden moeten die ballen meegegeven worden in de loop van de, van de, van de spelers. Dus ja, als dat even misgaat of als er even wat, wat, wat ruis op de lijn zit, ja, dan, dan oogt het meteen uh, minder vanzelfsprekend. Dus ja, uh, Italianen zijn leep genoeg om daar, om daar gebruik van te maken. Uh, voor de derde finale dus in, uh, in vier jaar tijd. Je ziet een selectie die natuurlijk ook weer vier jaar ouder is. Is dat nog een factor wat meespeelt? Dat die spelers, je kan zeggen, uh, meer ervaring hebben. Je kan ook zeggen dat ze misschien een beetje over de top heen zijn. Ja, nou ja, dat heb je bij Nederland natuurlijk kunnen zien. Hè? Dat het in, in twee jaar al, uh, al over kan zijn. Dus ja, daar moet je wel uh, rekening mee houden. Het is natuurlijk wel zo dat er bij Spanje ook weer, altijd weer nieuwe spelers zijn opgestaan. Hè? De aanvulling van, van onderuit, zullen we maar zeggen. Een paar goede, goede backs. Maar de as is nog steeds uh, dezelfde. He, nog steeds de Xavi's en de Iniesta's van deze wereld. Ja, dat blijven natuurlijk uh, fantastische spelers. Mocht het Spanje lukken om uh, deze titel te pakken, dan schrijven ze dus sowieso statistisch gezien uh, geschiedenis. Maar kan je dan ook spreken van de beste ploeg die er ooit geweest is? Ja, dan zullen uh, romantici uh, Annex Nostalgici me wel voor, de, voor, de, voor, de, voor het hoofd slaan. Want ja, we moeten natuurlijk Brazilië moet dan, uh, in herinnering roepen, rond 1970. Maar ik denk. In deze uh, voetbalwereld, uh, met dit niveau, met, met, uh, met de enorme snelheid van handelen... Ja, dan kun je dat toch wel spreken van het beste elftal ooit. En dat zegt Edwin Struijs, voetbaljournalist van Nieuwsport. Sport. Beste elftal ooit, volgens Edwin Struijs. ze speelt straks in de finale uh, dus tegen Italië, de uitdager. Hoe is het op dit moment in Italië? Hoe is het in Spanje? Zijn de Italianen en Spanjaarden zelf hun zenuwen nog wel de baas? Zitten ze al klaar in het café? Kijken ze thuis? We gaan het vragen aan onze correspondenten. We beginnen bij Jessica van Spengen in, uh, in Spanje. Um, hoe is de sfeer in Spanje? Is heel Spanje uh, in rep en roer voor die wedstrijd? Ik moet zeggen dat ik het altijd een beetje apart vind als je het vergelijkt met Nederland. Als in Nederland, als wij... Um, als wij de finale halen, dat is natuurlijk in het verleden nog wel eens gebeurd. Dan uh, is het overal oranje en dan kun je bijna over de hoofd lopen, zeker in de grote steden. Dat is hier toch wel anders hoor. De Mensen hebben wel gewoon een vlag aan, want dat uh, is toch wel uh, een, uh, een mooie jurk op zo'n avond. Maar de Spanjaarden die zitten lekker te eten vanmiddag en die gaan nu allemaal een beetje rustig de stad in. Maken zich niet zo heel erg druk. En uh, dan gaan ze een plekje zoeken in de kroeg om uh, de wedstrijd te kijken bij het Bernabeu-stadion van uh, uh, Real Madrid, daar is het wel al heel druk. Vanochtend om tien uur zaten daar al de eerste mensen vooraan. Daar zijn hele grote schermen op gehangen. En uh, die mensen wilden een goed plekje. Dus uh, daar was het al, vanochtend uh, liep het al wel vol. Want even, de, de meeste Spanjaarden gaan wel met anderen ergens op een plek dat voetbal kijken. Niet thuis uh, achter, de, achter de gordijnen, zeg maar, hè? Ja, het leven bevindt zich, uh, speelt zich sowieso natuurlijk hier uh, veel af op straat. Zeker nu, de uh, Madrid is het gewoon echt heel erg warm. Uh, het is hoogzomer, de, uh, vandaag is het ietsje frisser dan de afgelopen dagen. Toen was het echt tegen de 40 graden, er staat nu een flink windje. Maar ja, zo aan het eind van de middag, dan is het uh, flink opgewarmd. En nu begint het een beetje af te koelen en dan komen de mensen naar buiten. Dan gaan ze, en dan gaan ze eten en dat doen ze buiten met elkaar. Nee, je kijkt in de kroeg, je kijkt op straat, overal uh, uh, staan de deuren van de kroegen open. En dan uh, kun je onder het genot van uh, wat lekker eten, kun je gewoon de wedstrijd kijken. Het mediterrane klimaat en dat geldt natuurlijk ook voor het zuiden van Italië. Angelo van Vasciani, correspondent in Italië. Goedenavond. Goedenavond. Jij zit, uh, jij zit op Sicilië, begrijpen we? Ik heb Sicilië, ja. Ziet het daar al blauw van het volk? Kust. Oh. Ziet het daar al blauw van het volk op weg naar de finale straks? Nee, het is hier nog heel rustig. Uh, net als wat Jessica zegt in Spanje, de mensen zitten nog uh, te eten of sterker nog. Ze moeten nog eten. En het uh, is het begin op kwart voor negen. De mensen, mensen, zeker de eerste helft, zullen dat kijken terwijl ze uh, aan het eten zijn. En In het kleine dorp waar ik nu zit, daar, daar is nu ook een groot scherm opgehangen. Daar zullen straks ook wel wat mensen zijn. Uh, maar dat zal pas in de tweede helft zijn dat er echt veel mensen hier op het plein zullen komen. Ook vanwege de warmte, het is nog steeds... Het gaat op 30 hier. Dus uh, mensen zoeken toch nog even de koelte op van de airconditioning thuis. Hoe staat het met het zelfvertrouwen van de Italianen, alzo? Ja, wat ze hier al zeggen. Uh, als je zegt dat je gaat winnen, dan. Portaella. Dat brengt ongeluk. Dus uh, Italië heeft zich eigenlijk een klein beetje in de underdog-positie gemanoeuvreerd. Gezegd dat Spanje uh, beter is. Maar dat Spanje ook wel een beetje bang is voor dit Italië. En zeker met uh, een Pirlo in grote vorm en een Balotelli die misschien wel, misschien wel hetzelfde kan doen als dat hij uh, tegen Duitsland deed. Dus ze, ze zitten in onder, onderdakpositie, positie, maar ze hopen eigenlijk een beetje op een, uh, op een wonder vanavond. En stiekem denken ze ook wel dat ze we hem kunnen winnen vanavond. Jessica van Spengen, uh, Spanje, Europees kampioen, wereldkampioen. Zijn de mensen een beetje succesmoe of zijn ze ongekend hongerig naar weer en weer winnen? Nou, dat is wel opvallend. Ik stond met de wedstrijd tegen Italië. Een full C, de eerste wedstrijd. Bij Bernabeu. En toen waren mensen vol zelfvertrouwen. Toen zei ik, 1-1, dat zegt toch nog niks? Nee, maar ja... Ga je nou aan ons vragen of wij uh, uh, Europees kampioen uh, gaan worden? Ja, wij gaan natuurlijk gewoon winnen. Want we zijn inderdaad wereldkampioen geworden. We zijn al Europees kampioen. Die titel houden we gewoon. Maar het is wel een klein beetje veranderd, hoor. Want uh, vanmiddag op straat waren de mensen toch iets voorzichtiger. Natuurlijk, uh, noemen de grote namen van Spanje, zijn daar ook heel trots op. Uh, Iniesta, die gaat het voor elkaar krijgen. Uh, natuurlijk Casillas is de beste uh, doelman ooit. Maar uh, nou, ze zijn... Uh, uh, niet bang, zeiden ze, maar we kijken met veel respect naar de Italianen. En zeker inderdaad de namen die net voorbij kwamen, uh, Balotelli en uh, Pirlo. Ja, dat uh, wordt wel gezien dat, als een gevaar. Hè? Uh, het is nog niet gewonnen. Ze zijn iets minder zelfverzekerd dan aan het begin. Maar ze gaan er hier wel vanuit dat ze gaan winnen. Angelo waarschijnlijk op Sicilië. Als je kijkt naar de aanloop naar dit toernooi... waar er een hoop verhalen over het omkoopschandaal in de voetbal... na afgelopen week natuurlijk. De Italiaanse premier die bij Europa een goed resultaat weghaalde... om de crisis te bestrijden. Dus het ziet er in dat opzicht in dubbel opzicht heel goed uit voor Italië. En nou dan de finale. Wat doet dit met het land Italië? Nou, dat omkoopschandaal... Iedereen hoeft, oh dat is een vreselijke aanloop naar een grote nooi. Ik wil graag de mensen herinneren dat in 1982, toen Italië wereldkampioen werd, er ook een omkoopschandaal was. En in 2006, toen Italië opnieuw wereldkampioen werd, werd ook. Dus wat dat betreft zijn de voortekens wel heel erg goed. wat betreft Monti, het feit dat hij in, in, in, um, in Brussel een overwinning heeft behaald op Merkel... Ja, dat werd, die, die relatie met de overwinning op Duitsland werd wel gelijk gelegd. En eh, het zelfvertrouwen is in Italië ook gegroeid tijdens het toernooi, maar ook het feit dat Italië nu weer een beetje meetelt, economisch gezien, maar ook politiek gezien, gezien de, de, de periode die ervoor was met Berlusconi, waarbij Italië toch een beetje ja, de clown van Europa aan het worden was. En het, dat herwonnen zelfvertrouwen, dat speelt vanavond absoluut een rol, dat speelt gedurende dit toernooi ook zeker een rol. Jessica van Sprengen, Angelo van Schaik, wij gaan jullie beiden op jullie thuisbasis, zoals we het maar even noemen, een hele, hele mooie, lange avond en nacht toewensen. Dank jullie wel. Dank je wel. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En de Bombardiers, hebben Jack. We hebben nog een sportonderwerp, want we zeiden het zo even. De Nederlandse volleyballers hebben in Ankara de European League gewonnen. Grasland-Turkije werd in de finale met 3-2 verslagen. We praten erover met de bondscoach, Edwin Benne. Goedenavond. Ja, hallo, goedenavond. Um, ja, wij mogen allemaal wel zeggen, het Nederlands volleybal was wel aan een succes toe, hè? Ja, dat denk ik wel. De laatste jaren toch uh, een wat moeilijkere tijd. En uh, ja, ik denk dat we nu weer op de weg naar boven zijn, dus het is, uh, dat is heel positief. Dit toernooi speelde zich een beetje ja, buiten de eerste waarnemingen zeg maar, af. Toernooi. Wat is de waarde van dit toernooi, dat jullie dit soort wedstrijden kunnen winnen... en bijvoorbeeld vanmiddag ook in Turkije tegen Turkije? Ja, nou, ik, uh, Je kunt wel zien dat er inderdaad uh, wat minder belangstelling is... omdat we de laatste tijd niet zo goed gesteerd hebben de laatste jaren... maar we zijn weer in opkomst, dat zie je duidelijk. European League is een toernooi, zeg maar, uh, onder de World League. En uh, dat is toch wel een, een goed bezet toernooi. En er zijn landen die, die serieus met een, met een met een serieus team team komen. En voor ons was het een grote uitdaging om met een nieuwe groep uh, aan de start te komen. Ja, hier te winnen in Ankara tegen uh, de Turken. Uh, met een, uh, een fel en enthousiast publiek. Uh, je kunt je voorstellen dat het uh, voor ons een mooie ja. overwinning is. En dat het voor mijn, uh, voor mijn jonge groep een uh, enorme opsteker is. En um, in het licht van een aantal teleurstellingen, niet gekwalificeerd, inderdaad een jonge groep, heeft het je ja. dan verrast dat zij dit al konden? Um, ja, dat wij. Kijk, wij laten eigenlijk iedere week nu uh, een niveau zien dat weer een stukje beter is dan de week ervoor. En dat is wel heel bijzonder om te zien. Dus, uh, ik weet wel dat, uh, dat er veel talent in zit. Ik weet dat er heel veel uh, mogelijkheden zijn. Die jongens willen heel graag. Ze zijn zeer, heel serieus bezig. Alleen, ja, dat moeten we dan ook nog bewijzen. En dit is dan een, een eerste duidelijke uh, ja. milestone. Zeg maar. uh, belangrijk dat we dit, uh, dit halen. En ook finales uh, schijnbaar kunnen winnen. Dus uh, ja, ik denk dat er uh, mooie, mooie toekomst ligt. En dan komt de klassieke vraag hoe nu verder? Hoe ziet zo'n route ja. om langzamerhand weer verder te komen? Hoe ziet die eruit de komende periode? Ja, nou goed, wij hebben een, uh, uh, in september de EK-kwalificatie. Dat is voor ons een heel belangrijk eikpunt, want we willen terug naar die EK. Het uh, laatste Europese kampioenschap was Nederland niet aanwezig. En dat was toch wel een hele grote domper. Dat is in de laatste 25 jaar niet meer gebeurd. Dat uh, terrein moeten we weer terug zien te halen. En ten tweede heeft uh, deze winst in de European League uh, ons het recht gegeven om een kwalificatiewedstrijd te spelen richting de World League. En iedereen weet nog wat de World League betekent voor het Nederlandse volleybal. Um, daar liggen enorme mogelijkheden weer om, uh, ja, om topwedstrijden, om wereldtopwedstrijden te spelen. Maar goed, uh, er liggen in ieder geval kansen. En dit team heeft besloten om, uh, om ja, te gaan voor die kansen. Zelf terrein uh, te gaan. Uh, te gaan uh, ja, winnen. En uh, ja, we weten heel goed dat we er dus keihard voor moeten werken en het zelf moeten doen. En daar zijn we ook toe bereid. En ja. kijken of we langzaam meer stapje voor stapje terug kunnen keren naar de Europese en misschien zelfs uh, Wereldtop. Nou, wij wensen je uiteraard veel succes, jou met je team. En uh, gefeliciteerd nogmaals met het nemen van deze eerste horde, dus de European League gewonnen. Gastland Turkije werd met 3-2 verslagen. Edwin Benne, dankjewel. Ja, dankjewel. Graag gedaan. En het is bijna acht uur. Dat betekent dat over drie kwartier de grote EK-finale gaat beginnen. Nederland had daar kunnen staan. Dat is nooit, nooit. Oh, sorry, oh. dat ik het toch nog even ter sprake breng. Oh. Goed dan ook. Spanje, Italië over drie kwartier. Fijne avond.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 Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op curaçao Dit is Radio 1.